Moken.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 Wat, wat is er? Wat? Waar? Ja, stil nu! Je weet maar me nooit met die haast. Jezus, doe voorzichtig. Fred, hey, noodgeval. Karel, wat doe jij hier? Je, je, je moeder stuurt. Maar Harry ligt weer in het ziekenhuis. Jezus, zijn hart. Ja, en er is aan de knikken met John. Met John? Harry kan niks meer doen, maar er moet wel wat gebeuren. God, en nou moet ik het doen? Je moeder vraagt het. Wat is er met John? Aard heb je mij genomen. Godver. Wacht, ik moet me even aankleden. <treeks> Jezus. Pa. Ben je wakker? Pa. Praat tegen me. Ben jij dat vet? Ja. <treeks> moet je je nou zien liggen? Luister naar me, jongen. Luister goed. Je broer, die heeft van aard gejat. Zes miljoen. Zes miljoen? <laughs> Ik moet het terugbetalen. Anders maakt die John niet af. <laughs> Wat, waar heeft John die zes miljoen dan? <laughs> ja, broer, die kan toch helemaal geen zes miljoen vasthouden. Dat weet je toch...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 En neem Suzanne mee, die, die heeft verstand van geld. Hé, hey, jongen. Pas op, hè. Die aard, dat is een rat. <lacht> We hebben je een emmer gegeven om in te pissen, sukkel. Oh, je stinkt als een rotte bever.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 Uh, voornamelijk vastgoed. Projecten uh, project in Muiden, panden in Zuid, uh, hier op de Wallen. Maar verkoopt die panden dan? Ja, uh, <laughs> dat kan niet zomaar. Door de aard van de verdiensten moet het geld uh, een rondreis maken... voor ik het legaal kan investeren. Wacht, uh, dat snap ik niet. De inkomsten van Harry zijn niet volledig legaal. Voor je dat geld voor je kan laten werken, moet het op reis. En dat kost tijd. Het gaat om het leven van mijn broer.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 Nou, bel me op als je wat over Jon hoort, oké? Okay? Kom maar, knalletje. Waarom wil hij haar weg hebben? Ik vertrouw die aard niet. Straks staat hij hier op de stoep. Zou, zou me kunnen, ja. Nou, ik gooi de tent dicht. Ik ga naar Harry. Fred, ben jij dat? Ja, ik ben het. Wat zei Harry?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 Er is niet genoeg geld. Ik heb Aten Casanova aangeboden. Ja, wat zei hij? Hij wil alles hebben: <laughs> huizen, het uitzicht, de ramen, Pigaal. Ja, ja, ja, ja dat, dat is die Rotterdammer. Hè? Pa, het is te veel. We moeten onderhandelen. Maar heb jij de foto's van je broer gezien? We hebben geen tijd. Ik breng me die telefoon, ik moet van de hoefers spreken. Nou. Hij wil alles, pa. Tot de kleren uit je kast. Jij ja, hebt je best gedaan, jongen. Breng me nou een telefoon. Kom op. Dat laat ik niet gebeuren, pa. Luister nou eens. Nee, een keer, jij nou luistert. Maar. Ik laat dit niet gebeuren.